7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen aan de gang. Topman R. Frans KLM stapt op en honderden geheime executies in Iran. De gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen is van start gegaan. De Palestijnse gevangenen zijn vanuit Israëlische cellen... naar grensovergangen met de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook gebracht. Daar worden ze de komende uren overgedragen. In totaal worden vandaag bijna 500 Palestijnen vrijgelaten... in ruil voor de Israëlische militair Gilad Shalit. Hamas zal Shalit overdragen aan Egyptische vertegenwoordigers... die hem vervolgens overdragen aan Israël. Het Israëlische Hoge Rechtshof ging vannacht akkoord. De nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen hadden petities ingediend tegen de ruil. Ze vinden dat er geen Palestijnen mogen worden vrijgelaten. Het Hoge Rechtshof wees die verzoeken af. Over twee maanden worden nog eens ruim 500 Palestijnen vrijgelaten.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 De maatschappij kampt met tegenvallende resultaten. En Gourion had volgens Franse media een, een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. Die krijgt nu samen met oud-KLM-topman van Wijk... tijdelijk de leiding over het bedrijf. Na een herstructurering moet in 2013 de opvolger van Gourion aan de slag gaan. Wie dat wordt, is gisteren ook al bekendgemaakt, de Fransman de Juniac. Hij was onder meer chef-staf van IMF-topvrouw Lagarde... toen zijn Frankrijk minister van Financiën was. Het Iraanse regime heeft in het geheim honderden executies uitgevoerd. Het gaat om 300 executies vorig jaar en tot nu toe 146 dit jaar. Dat staat in een tussenrapport van de mensenrechtenrapporteur van de VN. Volgens hem zijn de doodvonnissen voltrokken... zonder advocaten of familieleden in te lichten. Ook de gevangenen zelf zouden niets te horen hebben gekregen... over hun executie. De doodvonnissen zouden zijn uitgevoerd in een beruchte gevangenis... in de stad Mashhad, in het oosten van Iran. Het rapport somt vele schendingen van de mensenrechten in Iran op. Zo worden journalisten, bloggers en activisten vervolgd... en worden gevangenen gefolterd om een bekentenis af te dwingen. In de Syrische stad Homs zijn zeker 21 mensen omgekomen... bij gevechten tussen het leger en opstandelingen. De troepen van president Assad trokken wijken van de stad binnen... met tanks en panzervoertuigen. De opstandelingen vielen de tanks aan met granaten... waarop hevige gevechten uitbraken.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 De miljardair Richard Branson heeft in een woestijn in de Amerikaanse staat New Mexico de eerste commerciële ruimtehaven geopend. Vanaf de afgelegen raketbasis zullen over een paar jaar ruimtereizen vertrekken. De haven heet Spaceport America en wordt de thuisbasis van Branson's bedrijf Virgin Galactic. Dat heeft al zo'n 430 kaartjes verkocht. Voor 130.000 euro per stuk gaan toeristen twee uur de ruimte in. De eerste vlucht vertrekt naar verwachting in 2013 vanaf de basis in New Mexico.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 De landelijke mailstoring bij KPN is opgelost. Door problemen met de server was het e-mailverkeer... van ongeveer 375.000 mensen sinds 1 uur gistermiddag vertraagd. Of helemaal niet mogelijk. Rond 11 uur gisteravond was alles opgelost. Volgens KPN was er iets mis met de software van de mailserver. Dan het weer nog vanochtend grijs en soms veel regen. Vanmiddag opklaringen en in de kustprovincies enkele buien. Vrij veel wind, aan zee krachtig tot stormachtig. En het wordt ongeveer 13 graden. Ook morgen buien en veel wind. En ook donderdag blijft het herfstachtig. En met 11 graden wordt het nog wat frisser. Vanaf vrijdag wordt het droger en zonniger. ANWB Verkeersinformatie. Ondanks de herfstvakantie in het noorden en midden van het land... is het een normale spits. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Rotterdam. De bijzonderheden zijn op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen afrit Markelo en afrit Lochem, 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend Noord en afrit Weidewormer, 7 kilometer... Verderop loopt het vast op diezelfde A7 tussen Afrit Zaandijk en Knopend Zaandam twee kilometer en dat komt door een ongeluk op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Krommenie en Oostzaan staat vijf kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Innovaties. Dit is hoe Volvo ze ziet. Volvo denkt altijd een stap vooruit. Neem nu Volvo on call.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 NOS Radio 1 journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven... en het wachten is op dat belangrijke moment voor het Midden-Oosten. De historische vrijlating van de Israëlische militair Gilad Shalit... en bijna 500 Palestijnse gevangenen. Een heel Israël wacht in spanning op de eerste beelden van Shalit. De Israëlische soldaat werd ruim vijf jaar in gijzeling gehouden... op de Gazastrook door Hamas... En vandaag, als het goed is, komt hij dan vrij. Uh, maar niet voordat er 477 Palestijnse gevangenen ook worden vrijgelaten. Vannacht om een uur of drie kwamen de eerste busjes van de gevangenisterreinen af. correspondent Anki Rechers in Tel Aviv volgt de gevangenenruil voor ons. Uh, Anki, zijn inmiddels al die 477 Palestijnen vertrokken uit de gevangenissen? Die zijn allemaal vertrokken uit de gevangenissen. Staan of bij de grensovergang tussen... Israël en Egypte, of ze zijn naar het centrum van Israël gebracht naar een militair kamp... om zo meteen uitgewisseld te worden naar uh, de Westhoever, naar de Palestijnse Westhoever. Maar het wachten is, zoals je zei al, op uh, Gilad Shalit... En dat ligt aan de Hamas wanneer zij besluiten om hem de grens over te zetten tussen Gaza en Egypte. Dus daar is het wachten op. Iedereen is hier een enorme spanning. De alle Israëlische netwerken die zenden al uit vanaf 4 uur vanochtend. Ik heb zojuist de krantenkoppen gezien. Er is geen enkele krant die niet de hele voorpagina besteedt aan de terugkeer van Gilad Shalit. Met woorden zoals welkom thuis. ...eindelijk ben je er en dat soort kreten. Dus heel Israël staat op zijn kop vol met spanning, vol met emoties... ...want natuurlijk is niet iedereen het eens met deze ruil... ...want het gaat niet alleen over 477 gevangenen... ...dan komen er ook binnen de twee maanden komen er nog 550 vrij. Dus alles bij elkaar, 1027 Palestijnse gevangenen tegen... Een Israëlische soldaat. En het is eh, vandaag, je gaf het al aan, zijn het er 477. Dat is natuurlijk een, een gigantische operatie. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, het is een enorme militaire operatie. En kijk, wat meespeelt is natuurlijk de enorme achterdocht tussen uh, de, de twee partijen. Tussen de Hamas en Israël. Daar is natuurlijk ook de bemiddelaar Egypte aan te pas gekomen. Zonder Egypte was het ook nooit gelukt. Uh, alle onderhandelingen die zijn ook uh, apart gegaan. Ze hebben nooit samen om de tafel gezeten. Israël die kwam eerst met de Egyptische bemiddelaren in een hotelkamer uh, samen. En dan als zij weg waren, dan kwam de Hamas naar binnen. Dus de onderhandelingen die waren erg moeilijk. Ook het tijdschema vast te stellen was bijzonder moeilijk. Maar uiteindelijk hebben ze alles, is alles ondertekend. Iedereen is het ermee eens. En gisteravond heeft ook het hoge van Israël de petities van de families van terreurslachtoffers... Uh, die het niet eens waren met deze raal uh, afgewezen. Dus er staat eigenlijk niets meer in de weg. En dat was het laatste obstakel. Nu moet het dus eigenlijk gaan gebeuren. En iedereen die kijkt dus uit wanneer de Hamas nu eindelijk Gilad Shalit naar de grensovergang brengt. om naar Egypte aan te komen. En dan meteen daarna dus op Israëlisch grondgebied terecht te komen. Ja, dus, dus Anki, Hamas is als eerste aan de beurt. Eerst moet Shalit vrijkomen. En dan volgen de Palestijnse gevangenen. Eerst moet Salid dus in Egypte zijn, daar wordt hij opgewacht door Egyptische officieren en bemiddelaars plus mensen van het Rode Kruis. Op het moment dat hij in Egypte is, dan worden de eerste 27 Palestijnse vrouwelijke gevangenen vrijgelaten. Die gaan dan meteen de Gazastrook in. Als dat gebeurd is, dan gaat Salid naar Israël toe. Daar wordt hij medisch gekeurd eerst. En um, als dat gebeurd is, als hij dus echt in Israël is, dan gaan de deuren open en dan... Uh, ...komt de eerste golf van pale Palestijnse uh, gevangenen naar Egypte toe... ...en dan uiteindelijk naar uh, Gazastrook? En hetzelfde gaat er gebeuren in het centrum van Israël. Dan gaan ook daar de poorten open en komen de 110... Palestijnse gevangenen vanuit de Westoven, die komen ook naar huis. Dank je, Regis in Tel Aviv. Nou, zo dadelijk praten wij verder over het belang van deze ruil voor het Midden-Oosten. Is eens maar eens even inzoomen op die soldaat. Van een vijf jaar duurde de gevangenschap van de Israëlische militair Gilad Shalit. En in die jaren gebeurde er veel. Laten we eens terugkijken. Op 25 juni 2006 wordt bij de grens van de Gaza-strook met Israël... gesoldaat Gilad Shalit in gijzeling genomen door Hamas... De ontvoerders willen Shalit alleen laten gaan als Israël duizend Palestijnse gevangenen vrijlaat. Maar dat gebeurt niet. Het enige dat Israël doet is de blokkade van Gaza verder versterken. Gilad Shalit wordt een belangrijke troefkaart voor Hamas. In ruil voor een video-opname als bewijs dat hij nog leeft, laat Israël in september 2009 19 vrouwelijke gevangenen vrij. Correspondent Sander van Hoorn beschrijft de beelden van Shalit. Giladje liet voor het eerst in ruim drie jaar te zien. Hij zegt dat hij zijn familie mist en haalt herinneringen op aan een familie uitje. Hij zegt het allemaal in een witte kamer tegen een witte muur. Hij ziet er goed, maar moe uit. De gezondheid is goed, zegt hij. En de Mujaheddin, de gewapende tak van de Hamas, die zorgen goed voor me. En op dat moment is het bandje van 2 minuut 42 afgelopen. Staat hij op, loopt hij naar de camera om nog even de krant te laten zien. De datum op die krant, 14 september. Daarna gaat het getouwtrek tussen Israël en Hamas onverminderd door. Een akkoord over de vrijlating van grote aantallen Palestijnse gevangenen... in ruil voor Shalit komt niet tot stand. Ondertussen leeft bijna het hele Israëlische volk mee met Gilad Shalit. Er worden marsen en benefietconcerten georganiseerd voor zijn vrijlating. Ik ben uh, familie van Jalit, zegt een uh, jongen met twee grote waterflessen achter op zijn rugzak. Die redelijk voor in de demonstratie loopt. If we to the Kijk dat Netanyahu heeft gezegd dat hij eigenlijk niet verder wil gaan in de onderhandelingen. dan al die Israëlische regeringen al gedaan hebben. Laat hem achter kijken en laat hem dan nog maar eens uh, dat herhalen. Want dit is massaal. In april 2010 komt er een onverwacht geluid van Hamas. Door middel van een animatiefilm richt de Palestijnse beweging... zich rechtstreeks tot het Israëlische volk. De vader van Gilad, Noam Shalit, speelt de hoofdrol in de tekenfilm. Met een foto van zijn zoon onder zijn arm... loopt hij door de straten van een verlaten stad. Hij lijkt de enige te zijn die zich nog om het lot van zijn zoon bekommert... Op de reclameborden in het filmpje... zeggen de politici zich in te zetten voor de vrijlating van Gilad. Maar dat zijn maar woorden, wil Hamas zeggen. Als die politici dat echt hadden gewild, was er al lang een gevangenenruil geweest. Israël vindt dat Hamas met de tekenfilm... op een cynische manier speelt met het gevoel van de familie van Shalit. Maar die familie vindt op zijn beurt dat Israël het erbij laat zitten... De vader van Gilad Jalit bivakkeert zelfs lange tijd in een tent met sympathisanten voor het huis van de premier. Toch is het nu zover. Israël laat 1027 Palestijnse gevangenen vrij in ruil voor de vrijlating van Gilad Jalit. Voorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, Ronnie Naftaniel. goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Wat betekent dat voor u, die vrijlating? Ja, het is ook uh, voor mij een uh, emotioneel moment. Ik heb uh, nogal wat vrienden en, en, en kennissen die elke keer weer kwamen met uh, hoe gaat het nou met Jalit... omdat uh, uh, men, men was bevlogen met zijn uh, leven en, en zijn gevangenschap. Vooral ook door het werk van zijn vader, Noam... die zo ontzettend voor hem in de pres is gesprongen al die tijd. En de andere emotie is natuurlijk, je weet niet wat er gebeurt. Er worden zoveel uh, Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Een deel daarvan zijn echte terroristen. En je weet niet of die opnieuw terroristische daden zouden gaan uh, plegen. En dat is een moeilijk dilemma. Dus dat is een heel dubbel gevoel voor u. Bij ons ook eh, politicoloog, Palestijns-Nederlandse politicoloog, Radi Saudi. Um, hoe is dat voor u? Deze, deze, om deze beelden ook te zien. De beelden die we nu zien. Het wachten op het moment, het grote moment dat die uitreil gaat plaatsvinden. Ja, nou ja. Uh... Het is, een, het is een belangrijke ontwikkeling. Het is eerlijk gezegd niet de grote historische ontwikkeling... die de geschiedenis van het gebied uh, lang zal bepalen. Maar het is uh, ja, een, een, een bladzijde in een heel dik boek vol emoties. En, en, en ook gebroken en verstoorde levens aan beide kanten. Uh, Heeft u ook een dubbel gevoel, net zoals uh, meneer Naftaniel? Ja, ik heb er een heel dubbel gevoel bij. Uh, omdat ik denk, uh, ja, het is belangrijk. Uh, het gaat om mensen... Die uh, aan beide kanten, en zeker ook aan de Palestijnse kant, heel lang in de gevangenis hebben gezeten. Sommigen echt voor aanslagen die ik ook ten sterkste veroordeel. Anderen voor meer politieke zaken. Uh, ja, uh, ik ben, laat ik het zo zeggen, ik ben blij eigenlijk voor alle mensen, ook voor Shalit, voor de familie van Shalit, uh, dat die mensen vrijkomen. Ik weet, omdat ik in de loop der jaren... jaar een aantal van de Palestijnse ex-gevangenen wel heb ontmoet dat uh, als mensen vrij zijn, ja, dan hebben ze nog steeds een gebroken leven... en dan wordt het echt heel moeilijk voor ze, mm -hmm. na de eerste feestvreugde. Dus ja, voor de betrokkenen is het, een, is het de dag van vreugde. En daarna gaan typisch, we weer terug naar uh, de zaken zoals ze zijn. Wat u zegt, hè, meneer Naftani, dit tekent de pijn van beide kanten. Ja, dat is absoluut uh, pijn van beide kanten. Natuurlijk ook aan de Palestijnse kant, want er zijn uh, echte veroordeelden. Ik denk dat er zo'n 300 zijn die... Levenslang hebben gehad, of soms dubbel, of eentje die 16 keer levenslang heeft uh, gehad. Maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die voor minder vergrijpen zijn opgepakt. En je kan alleen maar blij zijn dat deze mensen ook uh, vrijkomen. Er is er één bij die 30 jaar Palestijn, die 30 jaar in Israëlische gevangenschap heeft gezeten. En natuurlijk is het ook voor zijn familie fantastisch dat die man uh, thuiskomt. Dus dat is het positieve ervan. Maar we weten ook dat 35% van de echte terroristen... Uh, opnieuw dit soort acties zouden kunnen doen. Ja. En dat leek bezorging. Ja, want u begint het nu voor de derde keer al over... dat er inderdaad zware terroristen bij zitten... die ook worden vrijgelaten. Is het dat dan toch waard? Ja, het is het wel waard. Want uh, de doden neem je niet terug... Uh, met, uh, met het gevangen houden van uh, deze terroristen. Maar één levende krijg je wel terug... En dat moet je in elk geval doen. En verder ook onschuldigen. En het is ook een teken van, van ontspanning in het uh, Midden-Oosten. En da dat moet je verwelkomen. Meneer Zori, wij begrijpen dat het in de Palestijnse gebieden vandaag feest zal zijn. Klopt dat? Ja, ik denk dat iedereen, uh, ongeacht politieke richting, wel blij zal zijn... dat deze mensen vrijkomen en blij zal zijn uh, voor zichzelf of voor de familie van die mensen... Um, maar goed, de gedachten gaan ook uit naar de duizenden die nog wel in de gevangenis zitten. Er loopt al een week of drie een, een hongerstaking in de, de Israëlische gevangenissen van Palestijnse gevangenen tegen de verslechterde omstandigheden van de mm. laatste jaren. Ja, die mensen die zitten vast en die blijven vooralsnog vastzitten. Zijn er vastzitten. duizenden, zegt u? Uh, op dit moment, het, het fluctueert een beetje per maand. Uh, volgens Israëlische bronnen. De officiële bronnen zijn het ongeveer 5500 security prisoners, wat ze dan noemen. Mensen die voor militaire en politieke zaken zijn opgesloten. De Palestijnen gaan uit van iets uh, hogere aantallen. Uh, maar dat is een beetje het vaste beeld van de laatste jaren: dat er toch steeds wel altijd zo'n zo 7. 8.000, 6.000 gevangenen vastzitten. Goed. Heer, blijf bij ons, want we gaan het de hele ochtend volgen en met u verder praten. Ronnie Naftaniel, hoorde u voorzitter van het Sidi, Centrum Informatie en Documentatie Israël. En bij ons ook Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Soedi. We doen ook nog verslag van een royal wedding in Indonesië en dat zorgt voor dezelfde gekte als bij alle koninklijke en adellijke huwelijken over de hele wereld. Hoe gek horen we zo van correspondent Michel Maas is de verkeersinformatie bij de AWB Even de hart. Ondanks de vakantie is het nu toch een normale spits. zal ook wel iets met de regen te maken te hebben in de Randstad. Op de A7-hoorn richting Zaandam staat bij Knopend Zaandam 5 kilometer file. En dat komt door een ongeluk op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Tussen Kromenier en Oostzaan 6 kilometer file en twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een hele bijzondere trouwerij in Indonesië. Marcel zei het al, de jongste dochter van de sultan van Yogyakarta treedt in het huwelijk. En dat zorgt voor een gigantisch spektakel. Want de sultan van Jogja, dat is niet zomaar iemand in Indonesië. net Michel Maas. Michel, jij bent in Yogyakarta. Hoe is het daar? Hoe, wat, wat zie je op dit moment? Hij ziet hier veel. Nee, volgens mij ziet hij... Heel weinig en hij hoort in ieder geval helemaal niets. Want um, we begrijpen dat de lijn met Michel Maas op dit moment um, nou, er gewoon echt niet is. Dus um, we gaan het opnieuw proberen en dan hopen we straks meer te horen over die uh, grote plechtigheid in Jogjakarte. Verbinding hebben we wel met Joris van der Kerkhoff, die is vandaag in Heerlen. Daar start de gemeente in de wijk Vrieheide een uniek project om de wijk aan te pakken. Waardoor de bevolking Krimp uh. veel problemen is ontstaan. Dat doet Heerlen door actief in te grijpen bij particulier woningbezit. Joris, nu bij de Christus Koninkerk in de Heerlindse wijk Vrieheide. Ja, die Christus Koninkerk die is leeg. En dat is eigenlijk wel zon. Het is een prachtige kerk. Het eh, dit, dit is niet zo'n oude kerk. Eh, wat zal die zijn? Een meter of twintig eh, hoog. Nou, we overdrijven al snel. Een meter of tien hoog. Met eh, vierkante glazen eh, raampjes van, eh, van 15 bij 15 centimeter. En daar zijn er dan honderden van. En een prachtige eh, stenen eh, schilderij. Zo'n schilderij, zo'n kunstwerk van kleine steentjes. En daarnaast de kerktoren... En uh, de, ja, de klok staat niet goed. Het is twee minuten voor twee. En aan de bovenkant uh, heeft de kerktoren een beetje last van regen. En het lijkt daardoor alsof hij heel erg verdrietig is. Dat de, dat, de, dat, de, dat de tranen zo naar beneden lopen. U woont hier hoe lang al? Uh, 28 jaar. Hoe oud bent u? 29. Nou, dan woont u hier al best wel lang. Uh, deze kerk uh, staat leeg. Uh, uw huis uh, staat erachter. De gemeente gaat er allerlei dingen mee doen met, uh, met uw wijk. Niet met uw eigen huis? Geen idee. Nee? nee. Want er zijn wel verhalen dat er, dat er mensen bang zijn... dat de hele wijk gesloopt gaat worden. Uh, ja, die verhalen gaan inderdaad uh, de ronde. Maar het zal niet de hele wijk uh, zijn die plat gaat. Dat weet u zeker? Ja, dat weet ik zeker. Dan zien we hier het pleintje voor ons, voor de kerk. Uh, hier in de buurt was ook een winkelcentrum. Ja. Uh, ja we hebben hier een heel mooi gat. Hè? Ja? Dat uh, wordt nu als plaats uh, gebruikt. Uh, dat stond vroeger een heel groot uh, gebouw. Met uh, een supermarkt erin. En onder de supermarkt zat uh, het buurtcentrum met alle activiteiten. Uh, en dan rondom... Uh, dat gebouw zaten uh, kleine ondernemers, de bakker en slaap. Allemaal weg? Alles is weg, ja. Nou, fijn gedaan dan. Dat is ja. ook goed voor de harmonie in de ja. wijk. Het is mooi, ja. Het ziet er mooi uit. Ja, ja. ja. ja het, is een, het is op zich een mooi gat. Alleen als je je kunt voorstellen, hè, als je daar je honden kunt uitlaten... ook ziet er allemaal prachtig uit. Maar als je je ook er kunt voorstellen dat daar... Uh, de omgeving van de wijk was waar ja. mensen elkaar konden ontmoeten... Dat, dat kan nu nergens meer eigenlijk. In de kerk ook niet, die is leeg. Ja. Ik begrijp dat er af en toe wat jongeren elkaar ontmoeten... Ja. Eh, en het dan leuk vinden om... een eh... randje te stichten en vernielingen in de kerk aan te brengen. Ja. Ja. Ja. Dat voelt niet heel erg veilig dan. Um, ja, op zich heel erg veilig. Uh, ik, ja... En de ik doe daar niet zo heel erg. veel last van. Maar, ja, als er dus brandsticht. Je kunt zo. Nou ja, je zou ook kunnen bedenken dat ziet er prachtig uit, omdat er uh, allemaal van die glazen voor zitten. Van, van die raampjes. En als er dan echt veel brand is, dat zie je aan de binnenkant wijzen. mooi licht. Maar daar gaat het eigenlijk niet nee, om. Hè? Ik hoor, ik hoor niet. Uh, als de gemeente nu uh, de, de, uh, gaat helpen met, het, uh, met de koopwoningen een beetje op te knappen, mensen makkelijker leningen geven uh, en dat soort zaken, uh, wat verwacht u dan uh, dat uw wijk gaat doen? Dat het dan mooier wordt? Ja, dat, het, uh, dat de wijk wat opleurt en uh, mensen wat positiever uh, worden, ook over hun eigen wijk. Want het is wel een beetje een zeurwijk. Nou, het is, ja, ja. Wil u niet mee gaan zeuren? Een zeurwijk uh, niet, maar ja, het is wel een beetje van, uh, ja, we hangen er maar wat bij en uh, ja. Ja, we hangen er maar wat bij. Nou, ze, ze, ze, ze, niet op zoek naar hangjongeren, want die zijn nog aan het slapen. Misschien wel hier in de kerk. Maar naar hangouderen eh, die hun verhaal vertellen over deze wijk. Deze unieke wijk, althans de manier waarop de gemeente het op wil laten gaan... in de vaart der heerlijke volkeren. Het kan een voorbeeld worden voor al die gemeenten... die met krimp kampen in Nederland. Joris van de Kerkhof doet verslag. Maar gaan even kijken of we nu wel goed contact hebben met Michel Maas. Die is dus bij die bijzondere trouwerij in Indonesië. De jongste dochter van de sultan van Jogja. Jogjakarta treedt in het huwelijk. En dat schijnt een gigantisch spektakel te worden. Michel Maas, jij bent in Jogjakarta. Hoe is het daar? Wat, wat zie je? Nou, het spektakel is al begonnen. Het is, uh, ja, het is al drie dagen aan de gang eigenlijk. Maar vandaag is de grote dag met de recepties. Uh, ik zeg recepties, want er zijn er. ...twee nodig om al die mensen die hier naartoe komen, om die te kunnen verwelkomen. En uh, ja, wat hier komt, dat is echt uh, de top van Indonesië. De president was er, de vicepresident, twintig ministers, alle oud-presidenten die nog in leven zijn. En iedereen die ertoe doet in Indonesië, die moet hier vandaag bij zijn. Dat betekent dat de vader van de bruid ertoe doet. Wie is de sultan van Yogyakarta? Nou, de sultan van Jogjakarta is uh, behalve sultan ook de gouverneur van Jogjakarta. Hij is daarin uh, heel bijzonder. Hij heeft behalve de culturele, het culturele gezag, het gezag over de tradities, heeft hij ook nog eens de politieke macht in de provincie Jogjakarta. En dat heeft hij al uh, zolang als hij sultan is. En dat is heel bijzonder dat een, een koningshuis hier in Indonesië zo serieus wordt genomen, want er zijn tientallen koningshuizen hier, sultanaten. Maar die stellen in wezen eigenlijk niks meer voor. En dit is de enige die dat toe doet, maar die is dan ook meteen heel erg belangrijk. Oké. Okay. En het volk zou um, de sultan ook in een andere rol willen zien? Is die, is die zo populair? Ja, de sultan is erg populair, want uh, dat bleek uh, vorig jaar. Toen wilde de president de speciale status van Jobja gaan veranderen. En die wilde dus dat niet de sultan meer automatisch gouverneur zou worden... maar dat de Jogja's bevolking hier een gouverneur zou gaan kiezen. Net zoals dat in alle andere provincies gebeurde. En dat vond de bevolking hier helemaal niks. Ze gingen massaal de straat op. Ze dreigden zelfs met uh, afscheiding, met onafhankelijkheid... als, uh, als uh, de regering als de president aan de status van de sultan zou gaan morrelen. En de president heeft... Uh, zijn plan moeten terugtrekken. En dat zegt wel hoe, hoe, uh, ja, hoe populair de sultan hier is, hoe sterk dat hier leeft. Ja. Moeten we het nog even over de bruidegom hebben? Wie is de man die hier met zijn achterwerk in de boter valt? Ja, dat kun je wel zeggen. Hij is een doodgewone jongen uit uh, Lampung, niet eens, uit uh, Georgia. En uh, uh, ja, dat was hij in ieder geval tot gisteren. En gisteren heeft hij een uh, traditioneel ritueel ondergaan... En is hij officieel opgenomen in de koninklijke familie. En nu is hij dus geen doodgewone jongen meer. En vandaag is hij getrouwd met de dochter van de sultan. En nu heeft hij dus een uh, nieuwe naam gekregen. En hij is officieel prins geworden. Zo, Michel Maas, ben je nog ergens uitgenodigd? Of mag je van de zijlijn toe kijken? Uh, nou, ik mag erin. Ik mag Oep. mee eten. Ik, uh, ja, we uh, zijn uh, wat dat betreft heel gastvrij hier. Morgenochtend verslag. Michel, veel plezier.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 Saffee-ketel? Daar hoeven we het toch niet moeilijk over te doen? Nee, nou die Avanta van Remea. Zijn er al 1 miljoen van verkocht, dat is gewoon 20 keer platina. Ja, het is een saffee-ketel, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Een betere garantie is er niet. Kijk op remea.nl. Wij als Nederlandse Brandwonderstichting doen er alles aan... om slachtoffers van brand te voorkomen. U ook? Ga naar wat doe jij bij brand.nl en doe de test. Radio 1, het NOS-journaal. Gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen aan de gang. En topman Air France KLM stapt op. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen is van start gegaan. Isra Palestijnse gevangenen zijn vanuit Israëlische cellen... naar grensovergangen met de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook gebracht. En daar worden ze de komende uren overgedragen.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 En dat ligt aan de Hamas wanneer zij besluiten om hem de grens over te zetten tussen Gaza en Egypte. En voordat alle Palestijnen worden vrijgelaten moet Hamas Shalit hebben overgedragen aan Egyptische vertegenwoordigers. Anki Regis over Shalit. En daar wordt hij opgewacht door Egyptische officieren en bemiddelaars plus mensen van het Rode Kruis. Dan gaat Shalit naar Israël toe, daar wordt die medisch gekeurd eerst. En als dat gebeurd is, dan gaat, gaan de deuren open... en dan komt de eerste golf van Palestijnse bevangenen. Het Israëlische Hoge Rechtshof ging vannacht met die Rijl akkoord. Nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen... hadden petities ingediend tegen de ruil. Ze vinden dat er geen Palestijnen mogen worden vrijgelaten. Maar het Hoge Rechtshof wees die verzoeken af. Over twee maanden worden nog eens ruim 500 Palestijnen vrijgelaten. Topman Gourjon van Air France KLM stapt op. Details over zijn terugtreden zijn niet bekendgemaakt, maar het komt niet onverwacht. De maatschappij kampt met tegenvallende resultaten. En Gourgeon had volgens Franse media een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. En die krijgt nu samen met oud-KLM topman Van Wijk tijdelijk de leiding over het bedrijf.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 Mijn kinderen itchen to get up en en en zo am I and uh, you know we're trying to speed the program up without going you know taking any risks but um, I think know, yeah, hopefully we have a Christmas Christmas present by next year. De vlucht kost 130.000 euro per stuk en er zijn al zo'n 430 kaartjes verkocht. In Australië is de World Solar Challenge weer verder gegaan. De race met wagens die rijden op zonne-energie was gisteren stilgelegd vanwege bosbranden. Zo'n duizend kilometer ten zuiden van de stad Darwin. Alle auto's zijn gestart vanaf de plek waar ze gisteren waren gestopt. Ze moeten een tijd lang langzaamaan door de rook rijden. Doordat in de berm nog brandjes voeden. De NS Publieksprijs gaat dit jaar naar Esther Verhoef. Voor haar thriller Déjà Vu.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 ja, het overkomt me nu gewoon. Ik vind het fantastisch. Verhoef kreeg de prijs in het concertgebouw in Amsterdam. Uit handen van Simone van der Vlucht. Dat was de winnaar van vorig jaar. Het was de 25 e uitreiking van de NS Publieksprijs. Die onder meer bestaat uit 7500 euro. Dit jaar brachten 66.000 mensen hun stem uit op een van de zes genomineerden. En het waren twee keer zoveel stemmers als vorig jaar. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het grijs en regent het in het hele land soms stevig door. Vanmiddag trekt de regen via Limburg het land uit... en volgt er een mix van opklaringen, stapelwolken... en in de kustprovincies ook enkele buien. Het wordt ongeveer 13 graden en er staat een stevige westen tot zuidwestenwind. Aan zee is de wind krachtig tot stormachtig, windkracht 6 tot 8. Morgen staat er opnieuw veel wind en trekken er buien over het land. Ook donderdag blijft het herfstachtig en wordt het met 11 graden nog iets frisser. Vanaf vrijdag wordt het droger en zonniger. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu zo in totaal zo'n 90 kilometer files. Dat is toch minder druk dan normaal gesproken. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Wat opvalt is een file op de A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam 12 kilometer. Het komt door een ongeluk op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Krommenie en Oostzaan 5 kilometer daar. De weg is weer vrij.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen lijkt nu echt uh, te zijn begonnen. Volgens Palestijnse bronnen is de Israëlische militair Gilad Shalit van Gaza naar Egypte gebracht. We wachten op bevestiging, we wachten ook op de beelden van Shalit, al kan dat nog wel even duren. Had er in ieder geval zo dadelijk over praten met Ronny Naftalian en Radi Souri. Opnieuw heeft in het zuidwesten van China een Tibetaan zichzelf in brand gestoken. Het gaat om een twintigjarige nom die opriep tot religieuze vrijheid en de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet. Ze is gestorven aan haar verwondingen. Dat is sinds maart de negende keer dat een Tibetaan zichzelf in brand steekt. We praten erover met correspondent Wouter Zwart in Peking. Wouter, kan je iets meer vertellen over dit laatste geval, deze vrouw, deze nom? Ja, je kunt het eigenlijk een soort religieuze zelfdoding noemen. Ik moet er wel bij zeggen dat we ons hier uh, baseren op berichten... van de buitenlandse actiegroep Free Tibet. Dus dit nieuwtje is nog niet onafhankelijk uh, bevestigd. Maar dat er echt sprake is van een golf van zelfverbranding... ja, dat klopt absoluut. Het zou deze keer inderdaad gaan om een twintigjarige non. Uh, de vorige keren waren dat allemaal uh, mannen. Monniken en het gebeurt steeds een beetje in dezelfde regio: een, een Joogenaamd Aba in de provincie Sichuan. Die regio is feitelijk uh, Tibetaans, grenst ook aan Tibet, maar hoort niet bij die provincie omdat de Chinezen destijds de grenzen anders hebben getrokken. Maar het is wel degelijk echt een Tibetaanse regio. Ja, en dus negen monniken hebben dat uh, nu gedaan, zichzelf in brand uh, gestoken. Wat brengt ze daartoe? Ja, deze onrust is echt uh, begonnen feitelijk um, tijdens die hele grote Tibetaanse opstand... vlak voor de Olympische Spelen, 2008. Uh, je weet wel toen, hè, uh, Tibetanen gingen plunderend en moordend door de straten. Uh, de Chinese ordertroepen die hebben op hun beurt toen heel hard teruggeslagen. Nou, sindsdien is er een hele grote paramilitaire uh, aanwezigheid van de Chinezen... in die Tibetaanse regio's die alles controleren. Die die kloosters echt onder controle hebben. Nou, wij buitenlandse journalisten mogen daar niet heen reizen, kunnen daar niet heen. Het is heel onduidelijk wat daar precies gebeurt. En wat je dus nu lijkt te zien... is dat met name uh, monniken zoeken naar andere methoden... echt extreme methoden om hun roep om... om wat zij noemen vrijheid, uh, kenbaar te maken. Nou, organisaties als Tibet die noemen dat wanhoopsdaden. Hmm. Maakt dat überhaupt indruk in China? Want, wat hoor jij daarover? Ja, zoals altijd zwijgen natuurlijk de, de staatsmedia over dit soort zaken. Chinezen zelf weten dus niet dat dit gebeurt in hun eigen land. Daarentegen, dat is wel belangrijk, wordt dit wel bekend in het buitenland. Waarom? Omdat er uh, vanuit Tibet soms foto's worden genomen van deze incidenten... en die worden dan gesmokkeld naar India, naar Dharamsala. Daar is het hoofdkwartier van de Dalai Lama nu. Uh, dus naar het buitenland toe zal China wel moeten reageren. Nou, Dat gebeurde deze week ook uh, met bij monden van de hoofdmonnik van de China... Chinese organisatie, dus de club die gesteund wordt... door de Chinese overheid in Peking. Die man, die monnik, die bevestigde vandaag... Uh, of gisteren de reeks aan zelfdoningen... maar noemde ze daarna verdervelijk. Hij zei uh, dat zelfmoord juist tegen uh, de boeddhistische principes ingaan... en dat de mensen hierdoor eigenlijk alleen maar hun geloof kwijtraken. Nou, je ziet dus dat er duidelijk, en dat is altijd met deze zaak... van die. Uh, met van ja, noem het strijd ook in de media van propaganda over en weer gaat tussen de organisaties en de Chinese overheid. Oké, okay, Wouter Zwart vanuit Peking, dankjewel. En excuses voor de af en toe wat haperende lijn. Gaan we naar de sport, Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. En het bestaat vooral uit de Ajax, want dit zou toch wel de dag van Ajax moeten worden in Zagreb. Ben jij al uh, vanavond moeder tegen Dynamo Zagreb gebeuren? Want anders hebben ze niet veel meer te zoeken in de Champions League. Nee, nee, toen, toen Loting eenmaal bekend werd uh, en, en Madrid, Lyon en dit Zakenreep als tegenstanders uitkwamen, toen was het wel duidelijk natuurlijk dat als je al punten wil halen, dan moet dat tegen heb gebeuren. Kijk, dan, dan heeft hij nog geen garantie op, uh, op succes, maar dan heb je in elk geval meegedaan. En dat geldt, dat geldt natuurlijk vanavond ook, Ajax heeft pas één punt, heb geen. Ja, en nu komen de tweehouders, moet ik met zaken zaakreft eraan en, en wil je nog een rol van betekenis spelen... en wil je verder in op zijn minste Europa League, dan moeten er punten gehaald worden. En het team staat natuurlijk ook onder druk in de Nederlandse competitie, Ronald. Wat, wat um, was, hoe was de sfeer gisteren op de training? Wat viel je op? Nou, de sfeer is ontspannen. Um, wat dat betreft zie je niet dat dit een ploeg is die in zeven wedstrijden... maar één keer gewonnen heeft en benen nog tegen een, uh, tegen een amateurclub Noordwijk in de Beker... Je ziet wel dat deze ploeg wil, alleen ja, het is een jonge ploeg zonder persoonlijkheden. En, en, en juist nu heeft Ajax een team nodig dat, dat, ja, dat als een team speelt... dat persoonlijkheden in het veld heeft, die elkaar bij de hand nemen. En ja, de boer hamert daar natuurlijk wel op... Het probleem is namelijk dat Ajax dit seizoen bijna alleen maar kan reageren, maar nooit eens een keer het initiatief kan nemen. Ajax gaat pas goed spelen als het echt moet. Als het erop of eronder is, dan kunnen de opdrachten een beetje losgelaten worden. Hè. Dan, dan, dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan is het wel duidelijk, dan moet er strijd geleverd worden. Mm -hmm. Maar vanaf het begin moet er gewoon volgens een bepaald plan gespeeld kunnen worden. En ja, daar hamert men op, maar dat, dat is nog niet aan elke Ajax iets gegeven. Ja, dan is de vraag misschien wel, uh, wil de echte Theo Jansen opstaan? Moet hij de zaak op steentouw nemen? Ja, nou ja, dat, dat is wel de enige persoonlijkheid in het elftal, zo'n beetje. En Theo Jans is opgestaan, hè, afgelopen zaterdagavond tegen AZ. In, op de plek stond hij waar hij eigenlijk bij Twente groot is geworden. En dat is uh, goed bevallen, want daar speelt hij vanavond ook. Eno blijft in het elftal in de controlerende rol op het middenveld. Maar Jans moet wel degelijk nu in een aanvallende rol het elftal bij de hand gaan nemen. Dus zoals het tegen AZ ging in de tweede helft, dat heeft uh, de boer... Uh, een, een goed gevoel gegeven en dat moet het houvast zijn... voor de wedstrijd van vanavond. Ronald van der Geer gaat het horen vanavond. Ajax dus in Zagreb tegen Dynamo Zagreb. Zo dadelijk in Israël maakt iedereen zich op... voor de vrijleiding van Gilad Shalit. Volgens bronnen bij Hamas is het... Uh, inmiddels een feit. Wij zoeken nog naar bevestiging van dat feit. praten er in ieder geval zo dadelijk over... en ook over die 477 Palestijnse gevangenen die vrijkomen. In de studio Ronnie Naftaniel en de Palestijnse-Nederlandse politicoloog... Radi Saoli. Straks meer. Eerst maar eens even horen hoe het is vanochtend op de Nederlandse snelwegen. Erwin de Hart. Ja, er is een uh, ongeluk gebeurd op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Knopend Gorkum staat nu 5 kilometer file... en de A15 is nu ook helemaal dicht... De andere kant op op de A15, richting Rotterdam... staat bij Hardingsveld-Giesendam de kijkersfile en die is 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, volgens Hamas is de overdracht al achter de rug. Israëlische soldaat Gilad Shalit zou geruild al zijn, zou zijn overgedragen. Maar bevestiging, zoals gezegd, is er nog altijd niet. We gaan erover praten in ieder geval wel met Ronnie Naftaniel. directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël... en Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Soudi. Meneer Suri, u zei net al, het zal een feestdag worden in de Palestijnse gebieden. Worden die um, zware terroristen, die ook worden vrijgelaten... en dat zijn er twee tot 300 ook als helden ontvangen, denkt u? Door hun eigen families wel, ja. En uh, door de politieke beweging waar ze toe horen... of daarna het volksgrond is of Hamas of uh, Fatah... worden ze natuurlijk ook onthaald. Uh, en de rest van de bevolking? Ja, uh, het is, uh, zeg maar, aan de Palestijnse kant is die kwestie van gevangenen... mensen die gevangen zitten voor allerlei soorten uh, vergrijpen. Van aanslagen tot uh, zeg maar politiek lidmaatschap van een organisatie. Dat is wel iets wat heel erg sterk leeft. Dit zijn ook mensen die eigenlijk... Ja, het is de Palestijnse straat, de rank and file. Het zijn de, de gewone activisten, gewoon even tussen aanhalingstekens. Wat opvallend is aan deze ruil... en daarom is het denk ik niet de historische gebeurtenis... die het misschien had kunnen zijn... is dat een paar echt politieke kopstukken van de Palestijnen... die ook gevangen zitten... En met name uh, Marwan Barghouti, Akutie, ja. de feitelijk leider van, uh, van Fatah. En eigenlijk de gedoodverfde opvolger van Abbas en uh, van, van, van Arafat. Die zit in een Israëlische gevangenis sinds tien jaar. En die, die is dus nu niet vrijgekomen. En dat is ja, een, een belangrijke streep door de politieke rekening. Want als deze man zou zijn vrijgelaten... ja, dat zou een, een heel belangrijk politiek signaal zijn geweest. Ook vanuit Israël omdat het uiteindelijk toch een man is die staat voor een twee-staten oplossing. In feite de man die, uh, met wie Israël vrede zou kunnen sluiten de komende jaren. Dat is niet gebeurd. En wat ook niet gebeurd is, is dat uh, de politieke leiding van het Volksfront... de politieke leider, meneer Ahmed Sadat, die zit ook gevangen... en die is ook niet vrijgelaten. Is daar wel op aangedrongen vanuit de Palestijnen? Vanuit de Palestijnen wel. Ik onduidelijk... kan me ook voorstellen dat hij er geen belang bij heeft... dat deze Maghouti vrijkomt. Um, dat is heel erg onduidelijk. Um, het is onduidelijk uh, waarom Hamas en Israël ertoe besloten hebben... om uiteindelijk niet Barghouti en Sadat... en nog een aantal andere mm. politieke kopstukken vrij te laten... Uh, wie er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat dat niet gebeurde dat jaar... Dat, dat moet nog maar blijken de komende maanden en jaren. Uh, het zou kunnen zijn dat het Hamas is geweest. Het zou, zou kunnen zijn dat het de Israëlische regering is geweest. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar niet op zitten te wachten. Dat mogen wel duidelijk zijn. Ja. Uh, meneer Naftani, al, zou u het goed hebben gevonden als Bagouti er ook bij had gezeten? Ik denk dat uh, dat een andere dimensie zou hebben gegeven aan uh, deze ruil. We, we hebben hier te maken met een, in elk geval een humanitaire vergelijking dan zou er toch een hele duidelijke politieke uh, zaak uh, aan te pas zijn gekomen. En uh, misschien dat de tijd voor Bagouti nog komt. Uh, uh, het Midden-Oosten uh, ja, is, is nog een vredesproces gaande. Uh, Abbas is niet uh, de jongste meer. Er zal voor opvolging moeten worden gezorgd. Dus ik denk dat uh, het misschien nog in het, uh, in het vat zit. Mm. Maar uh, als je kijkt naar de betekenis van, uh, van, van deze ruil... Dan, dan moet je natuurlijk ook kijken naar uh, de betekenis die het heeft voor heel veel Israëli's... die, uh, ja, die hun familie hebben verloren in de afgelopen twintig jaar door aanslagen. Ik geloof dat er zo'n duizend mensen in de afgelopen twintig jaar zijn omgekomen... door Palestijnse terreuraanslagen. En er zijn nogal wat uh, toch daders van die nu worden vrijgelaten. Een uh, van uh, de familieleden, uh, bijvoorbeeld... Uh, de, uh, de familie Schrijverschuurder, een Nederlandse familie, mm. die is omgekomen. Uh, vijf leden daarvan bij een aanslag tien jaar geleden. Nou, dat soort dilemma's spelen nu omdat het een humanitaire kwestie voor een belangrijk deel is. En waarom was het dan zo belangrijk, uh, kunt u dat eens uiteenzetten, waarom Gilad Shalit vrij moest komen? Ja, dat is... Waar staat hij voor? Hij staat voor het beginsel in Israël dat je de soldaten altijd probeert terug te krijgen. Te laten keren. Israël gaat uit ervan dat als je inzet voor het land, dan moet je ook zorgen dat de regering maximaal zorg heeft voor deze soldaten. En dan is er een ander heel belangrijk Joods beginsel dat zegt: dat wie één leven redt, redt de hele wereld. En dan maakt het niet uit wat daar de prijs voor is. Gaan we even schakelen met Tel Aviv. Daar is Anki Rechens, onze correspondent. Anki, wat is op het moment het laatste nieuws over de ruil? Ja, het drama lijkt nu uh, zijn kritieke moment uh, gehaald te hebben. Het is zo dat uh, zowel op de tv van de Hamas werd er gezegd... Dus dat Gilad Shalit al uit zijn bunker is gekomen... en de grens van Gaza en uh, Egypte heeft, uh, uh, heeft overschreden. Inmiddels werd dat ook net uh, door een uh, hooggeplaatste Israëlische veiligheidsofficier werd dat bevestigd. Het enige wat het nog tegenhoudt om dus nu massaal de poorten open te zetten is het feit dat de Hamas iedere naam op de lijst van alle Palestijnse gevangenen nog een keertje wil checken. Dat is al natuurlijk uh, vannacht gedaan door de Israëlische gevangeniswezen. Die hebben alle DNA van, van alle gevangenen gecheckt en tegen de lijst gecheckt. Maar de Hamas wil dat nog een keertje doen. En dus daarom duurt het nog eventjes. Maar in ieder geval is het zowel in Israël als bij de Hamas-televisie bevestigd... dat die shalid waarschijnlijk al op Egyptisch grondgebied is. Het wachten is nu op de Mossad-man van Israël die hem aan de uh, Egyptische kant opwacht. En als hij het verlossende telefoontje geeft, uh, dan, uh, dan begint dus de uitwisseling. Nou, um, uh, Ronin Naftaniel, het begin van... Het belangrijke moment vandaag, hè? dat is ja. zojuist aangekondigd. Nou ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch nieuws, in elk geval voor de familie van uh, Shalit. En uh, het is echt uh, ook fantastisch nieuws voor heel veel Palestijnen die nu vrijkomen. Ik denk uh, voor de slachtoffers uh, van Palestijnse terreur is het een hele droeve dag. En ja, dat is het dilemma. Hm. Waarom... Um... Kan het nu wel? Er is zo lang over onderhandeld, minister Oedi. Waarom zijn ze uiteindelijk nu tot deze overeenkomst gekomen, denkt u? Ja, ook dat moet de komende dagen en maanden duidelijk worden. Ik zelf heb toch heel sterk het gevoel dat uh, zowel Israël als Hamas... Uh, op dit moment een wederzijds belang hebben, of een gedeelde belang. En dat is, uh, ja, het zal u niet ontgaan zijn dat uh, de afgelopen weken... heel erg in het teken stonden van Abbas, uh, de Palestijnse president namens de Palestijnse autoriteit... maar uiteindelijk ook een uh, uh, man van Fatah. Die, um, Hamas, zeg maar, kon, naar, Hamas kon dus wel een succesje gebruiken? Even. Nou, die kon wel een succes gebruiken. Want Abbas die, uh, is naar de Verenigde Naties gegaan... heeft heeft dat lidmaatschap van de Palestijnse staat aangevraagd. Heeft een speech gehouden waarvan vriend en vijand... in het Palestijnse kamp zoi zoiets hadden van... nou, dat is echt toch wel een goede speech. Uh, zijn populariteit was ontzettend gestegen. Hij was aanzet en Hamas stond eigenlijk letterlijk en figuurlijk langs de zijlijn. En kwam in dat spel niet voor. En uh, je kunt ook zeggen dat uh, Netanjahu ook wel uh, zijn reden had... om te zoeken naar iets waardoor die, uh, waardoor die Abbas een beetje naar de achtergrond kon dringen. Meneer de is dat ook uw lezing? Ja, beide denk... de kampen konden wel een succes gebruiken? Ja, dat is, we hadden we uh, dit nodig? Ja, absoluut. Ik denk dat uh, wat, wat Israël betreft... Uh, ja, het, het ook een stukje wel verdeel- en heerspolitiek uh, is... waarbij uh, de grote aandacht die Abbas heeft gehad... Uh, nu al duidelijk sterk verminderd is. En uh, men daarmee Abbas ook onder druk zet... om aan de onderhandelingstafel te komen. Zoals bekend wil Abbas dat alleen maar... als Israël de nederzettingenpolitiek hmm. stopzet... En de Israëli's zeggen: ja, jullie moeten met ons direct praten. En dat kan je bereiken door de concurrent uh, Hamas te versterken. Goed. Wij gaan nog verder praten hierover. Dat doen we uh, na acht uur. Dank uh, hier. Tot zover. Blijf bij ons. Ronnie Naftaniel, directeur van het CIDI. En ook de gastradio Saudi. Midden-Oostenkenner en journalist. Politicoloog. Uh, Palestijns-Nederlands, moeten we daarbij zeggen. dat is ook wel belangrijk nou, om te vertellen. radi, Dank je wel. <laughs> Het NOS Radio 1 Journal, Media Overzicht. Ja, hoor, die gevangene ruil natuurlijk ook veel in de kranten. De hele voorpagina van de Volkskrant is bijvoorbeeld gewijd aan die Israëlisch-Palestijnse ruil. De krant heeft Palestijnse en ook Israëlische reacties op de ruil. Een Israëlische vader, wiens dochter is omgekomen bij de aanslag, zegt: Ik begrijp Shalit's familie, die jongen moet thuiskomen, maar niet tegen deze prijs. De zoon van een gevangene die vrijkomt zegt: De tijd is gekomen dat de twee volkeren begrijpen dat de oorlog tussen hen lang genoeg heeft geduurd. Ander nieuws in de kranten. Trouw schrijft dat de ontwikkeling van Natura 2000 bijna stilstaat. Van de, 300 en, uh, nee, van de 163 natuurgebieden uh, die vijf jaar geleden zijn aangemeld in Brussel... hebben er nog maar vier de hele procedure doorlopen. Na aanmelding van een te beschermen gebied... moet het door de staatssecretaris of minister worden aangewezen als Natura 2000 gebied. En vervolgens moet binnen drie jaar een beheersplan worden opgesteld. Met alle betrokken partijen. Slechts vier van de natuurgebieden hebben inmiddels zo'n beheersplan. Dit tot Grote onvrede weer van de Europese Commissie. Want dat had al eind 2010 moeten gebeuren. Telegraaf schrijft dat drie Nederlandse zorghotels van het Rode Kruis de deuren sluiten. Per jaar brengen 3500 zieken en gehandicapten daar een vakantieweek door. Volgens het Rode Kruis zijn de hotels gevestigd in oude panden. die veel geld kosten om ze te onderhouden. Via vakantiebemiddeling denkt het Rode Kruis nu hetzelfde te kunnen bieden. en toch geld te besparen. Kinderen van ouders met een uitkering. van gescheiden ouders of van ouders die met de politie te maken hebben gehad. lopen kans om met jeugdzorg in aanraking te komen. Dat meldt het Nederlands Dagblad op basis van een rapport van het SCP... het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Telegraaf voegt daaraan toe dat het gebruik van jeugdzorg... met 8% per jaar stijgt. Dat komt omdat er sneller professionele hulp wordt ingeroepen... voor problemen die vroeger zonder hulp werden opgelost. Ook spreken de onderzoekers over het Savannah-effect... genoemd naar het meisje dat in 2004 werd vermoord. Er lijkt een angst te bestaan om ernstige gevallen te missen. Ook worden problemen eerder herkend en behandeld. Leerlingen van havo 4 van de Regenstein in Nijverdal doen vanaf volgende week mee aan een proef. Wie een mooie voldoende haalt voor een vak, mag een extra uurtje vrij aanvragen bij de leraar. Volgens de AD moeten scholeren die een onvoldoende halen juist extra les volgen. Regenstein probeert op deze manier leerlingen te motiveren om hoge cijfers te halen. Ze willen af van de zesjescultuur. En treinreizigers kunnen zich vanaf vandaag bij de spoorwegen aanmelden... voor een sms-dienst die waarschuwt voor aangepaste dienstregelingen... door extreem weer. Metro schrijft erover. NS verstuurt het smsje een dag van tevoren. Ook bij een acute grote storing die effect heeft op het landelijke treinverkeer... kunnen reizigers zo'n sms verwachten. En CNN schrijft nog op de website dat planten en diersoorten... krimpen door klimaatverandering. Blijkt uit een onderzoek van de universiteit in Singapore. Hoge temperaturen en variatie in de hoeveelheid regen... hebben ...invloed op alle beesten in het ecosysteem. Dus uh, op microscopisch kleine beestjes uit zee, ...maar ook op roofdieren op het vaste land. Volgens de onderzoekers veranderen koudbloedige dieren... ...zoals schildpadden, nu al. En dadelijk na het journaal van uh, 8 uur... ...gaan wij doorpraten over Gilad Shalit... ...en de Palestijnse gevangenen die zijn vrijgelaten. Straks meer. Publiek op de banken. 9e zijn al 2 man uit. Kippenvel Oliveira wordt hij de laatste nul Ja, dat wordt hij. Alanda, kampioen del mundo. En Nederland is wereldkampioen. Wereldkampioen, dat kleine kikkerlandje. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hé, 12? Ja, Han ben CV -kerel van Nevid. Geen 2, geen 4, geen 7, geen 9 of 10, maar. 12 jaar garantie, helemaal gratis. Tijdelijk, gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de toplijn HR-ketel van Nevid. Vraag het uw Nevid dealer of kijk op nevid.nl. Nevid houdt Nederland warm. Een idee over commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland. We kennen de markten, we kennen de geldstromen, we kennen de wereld.